8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. De VS haalt burgers terug uit Syrië. Kernram Tsjernobyl voor 25e keer herdacht. En Garnalenvissers leggen het werk neer. De VS heeft Amerikaanse burgers in Syrië opgeroepen... om het land zo snel mogelijk te verlaten. Ook wordt een deel van het ambassadepersoneel teruggeroepen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... is de toestand in Syrië onzeker en instabiel. Gisteren heeft het Syrische leger de zuidelijke stad Dara met geweld ingenomen. Daarbij zouden zeker elf doden zijn gevallen. De VS kondigde toen direct aan om sancties in te stellen tegen Syrië... maar concrete maatregelen zijn nog niet genomen. Demonstranten in Syrië eisen al een maand lang het vertrek van president Assad. In Oekraïne zijn de herdenkingen begonnen van de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl... vandaag precies 25 jaar geleden. In de hoofdstad Kiev is vannacht een speciale kerkdienst gehouden waarbij de klok 25 keer werd geluid. De dienst werd bijgewoond door onder andere weduwen van medewerkers van de kerncentrale. De explosie in de centrale in 1986 en de gevolgen daarvan... kostte tussen de 10.000 en 100.000 mensen het leven. Na de ontploffing kwamen grote wolken radioactiviteit vrij... die over een groot deel van Europa dreven. De ramp in Tsjernobyl is het grootste kernongeluk uit de, uit de geschiedenis... Om de verwoeste reactor is destijds een betonnen sarcofaag gebouwd... om te voorkomen dat er nog meer radioactiviteit vrijkomt. Maar het omhulsel is dringend aan vervanging toe. Het geld voor die hele operatie is nog lang niet bij elkaar. Twee bomaanslagen in de Pakistanse havenstad Karachi... hebben aan vier mensen het leven gekost. Doelwit waren bussen waarmee marinepersoneel... vanochtend naar het werk werd gebracht. Er zijn tientallen gewonden. De aanslagen gebeurden een kwartier na elkaar. Ze zijn vermoedelijk een vergelding voor het offensief... tegen schuilplaatsen van terroristen in het grensgebied met Afghanistan. Voor de brand in het natuurgebied bij Bovensmilde in Drenthe... heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Vanochtend gaat een helikopter de lucht in... om te kijken of er nog brandjes onder de oppervlakte woeden. De brand in het hoogveengebied Veen brak gisterochtend uit. Zeker één vierkante kilometer van het Drentse natuurgebied is afgebrand. Garnalenvissers leggen vanaf vandaag het werk neer... uit protest tegen de lage prijzen die ze krijgen voor hun vangst. De prijs voor een kilo garnalen is de laatste tijd gedaald... van 1,57 euro naar 1,29 euro. Volgens de vissers is dat veel te weinig om van te kunnen rondkomen. De lage prijzen zijn een gevolg van een uitspraak van de NMA... die de vissers heeft verboden om nog prijsafspraken te maken. Door te staken hopen de vissers dat de handelaren... hogere prijzen gaan betalen voor de garnalen. Het is nog niet bekend hoe lang de actie gaat duren. Na verwachting doen zo'n tachtig garnalen kotto's mee met de staking. Door het noodweer in de Amerikaanse staat Arkansas... zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Een tornado verwoestte er zo'n honderd huizen. Twee mensen overleefden dat niet. De twee andere slachtoffers kwamen om door overstromingen... in het noordwesten van Arkansas. De gouverneur van de staat heeft een noodtoestand uitgeroepen... omdat de stormen en overstromingen al dagen aanhouden. Veel wegen zijn onbegaanbaar geworden. Ook in de aangrenzende staat Missouri zijn veel wegen overstroomd. Daar zijn uit voorzorg honderden mensen geëvacueerd. In Californië is ophef ontstaan over een rechter die uitspraak heeft gedaan over het homohuwelijk. Vorig jaar besliste de rechtbank in de Amerikaanse staat dat een verbod op het homohuwelijk in strijd is met de grondwet. Maar nu heeft een van die rechters gezegd dat hij homo is. De tegenstanders van het homohuwelijk vinden daarom dat hij niet objectief heeft kunnen oordelen. Over het al dan niet toestaan van homohuwelijken in Californië lopen al jaren rechtszaken. De homoseksuele rechter, een republikein van 67, is sinds februari met pensioen. Het minimumloon en de pensioenen in Venezuela gaan met 25% omhoog, heeft president Chavez aangekondigd. Daarmee wil Chavez de stijgende kosten voor het levensonderhoud compenseren. De inflatie in Venezuela is een van de hoogste ter wereld. De afgelopen jaren is het minimumloon al vaker verhoogd. Maar het inkomen houdt nog steeds geen gelijke tred met de prijsontwikkeling. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Venezuela en Chavez wil herkozen worden. Om kiezers te trekken verhoogt hij nu de overheidsuitgaven. Dat kan volgens hem, omdat het land meer inkomsten heeft door de hoge olieprijzen. Tijdens een stuntshow in Kent in Engeland is een man om het leven gekomen nadat hij was weggeschoten als menselijke kanonskogel. De man van 23 raakte zwaar gewond doordat het vangnet niet functioneerde. Hij overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gistermiddag voor de ogen van het publiek. De show werd daarna meteen stilgelegd. De stuntshow toert al 20 jaar door Groot-Brittannië. Wat er precies mis was met het vangnet is nog niet bekend. Het weer het is vrij zonnig bij een matige noordoostenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig en fris. Het wordt 14 graden op de wadden, 20 graden in het binnenland. Vanmiddag volgen stapelwolken, maar het blijft de hele dag droog. Morgen is er meer bewolking en wordt het iets koeler. ANRB Verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits. De meeste files staan in de regio Utrecht en in het zuiden van het land. In totaal staat er 230 kilometer file. Opvallend zijn de files op de A17, Roosendaal richting Dordrecht... tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder, 7 kilometer. En wat langer dan gebruikelijk is de file op de A28, Zwolle richting Utrecht. Daar staat tussen Nijkerk en leusden Zuid, 12 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over acht. Onze verslaggever heeft vanochtend vroeg veel dode dieren gezien... in het natuurgebied Vochtelooveen. Door de brand hebben veel dieren het niet gered helaas. Maar er is ook goed nieuws, want de kraanvogels zijn terug. Straks meer over de natuurbrand, die trouwens inmiddels onder controle is. U hoorde dat. Eerst naar het meedogenloze optreden van het regime in Syrië. Kluipschutters, tanks en zwaar bewapende militairen. De Syrische president Bashar al-Assad probeert met alle mogelijke middelen... het verzet tegen zijn regime in de zuidelijke stad Dara te bereken. De soldaten zeiden, we komen naar de straten van Dara. We maken de mensen in Dara dood, roept deze vrouw. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er daar zijn omgekomen. Correspondent Nicole Fever. Zouden om het leven zijn gekomen toen een auto werd verschoten. Uh, en later kwam er een melding binnen van 21 mensen die om het, uh, het leven zijn gekomen, maar echt bevestigd zijn deze cijfers niet. Wat er de afgelopen dagen gebeurde is dat iedereen die doden te betreuren heeft in steden, in dorpen, die uh, probeert die namen door te geven via het internet aan mensrechtenorganisaties die lijsten bijhouden. En zo komen die lijsten tot stand. Het blijft dus moeilijk om het aantal doden vast te stellen ook in een Voorstad van de hoofdstad Damascus zijn tanks en panzervoertuigen gesignaleerd. Ondertussen heeft Amerika haar burgers in Syrië opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten? Ook een deel van het ambassadepersoneel is teruggeroepen. Witte Huiswoordvoerder Carney zegt dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om de Syrische regering duidelijk te maken hoezeer de Verenigde Staten het optreden van de regering Assad verafschuwt. We kijken zeker naar verschillende manieren om de Syrische regering duidelijk te maken hoe appalling we dit gedrag vinden en hen te encourage. Them both... We roepen de Syrische regering op om te stoppen met het geweld en serieuze hervormingen door te voeren. U hoorde het van Carney, ook heeft de Verenigde Staten sancties aangekondigd tegen Syrië. Ik praat verder over het land en hoe het verder moet, uh, dat doe ik met Maurits Bergen, hoogleraar Islam aan de Universiteit van Leiden, ook verbonden aan Instituut Klingendaal. Meneer Bergen, Goedemorgen. goedemorgen. We hadden natuurlijk vorige week donderdag het moment waarop Assad officieel de noodtoestand afschaft. En dan zien we dit weekend dat hij, euh, nou ja, nog geen vier dagen later in feite, zijn tanks laat binnenrollen in Dara. Hoe moeten we dat duiden? Nou, dat had hij zelf. Hij is heel consequent. Hij heeft toen ook gezegd, ik doe dit nu en dan moet het ook afgelopen zijn. En met name dat, die laatste zinnetje, dan dacht ik al van, oh, jee, hier gaat het mis... Gezegd, en dan nou moeten het ook echt afgelopen zijn. Want anders ga ik optreden. En dat doet hij nu. Want de, de, na het, uh, de, die zogenaamde hervormingen... want veel stelt het eerlijk gezegd niet voor... die hij heeft het doorgevoerd... Het, uh, um, gingen, werden de protesten alleen maar meer. Ja, dus hij heeft en, een, de bevolking een klein beetje vrijheid gegeven... dat moest het dan maar zijn? Ja, precies. Zover, dat was zover als hij wilde gaan en, en verder niet. En uh, ja, het sneeuwbaleffect van de protesten... heeft hem waarschijnlijk ja, toch wel enorm uh, aan, aan schrikken gezet... En, uh, nu moet er opgetreden worden. Mm -hmm. En het feit dat Dara zo wordt aangevallen, is dat omdat het ja, toch is uitgegroeid tot het symbool van het verzet tegen het regime van Assad? Nou, ik, ik, ja, ik denk dat dat op zich wel meevalt. Um, uh, ik denk dat het, en Dara was het begonnen, dus het heeft daar al meer momentum en misschien zelfs meer structuur gekregen. Uh, dat we natuurlijk niet hebben als regime. Het tweede is dat het een uh, grensstad is. Um, ja, het grens aan Jordanië. Het is in een gebied wat vooral Sunnitisch moslim is, ja. dat is traditioneel, is dat ook, Van vandaaruit komt ook dan de, de, de opstand, het protest tegen het regime. Ik denk, we weten natuurlijk allemaal niet, maar ik denk dat hij vooral wil voorkomen dat er vanuit Jordanië uh, uh, ja, een soort lifeline komt naar na de protesten. Dus dat hij de protesten echt wil isoleren. Want de rest van het afsnijden. land is dus geïsoleerd. Hè? En ten noorden en ten oosten is allemaal woestijn en dergelijke. Dus daar, daar, daar kan je weinig invloeden krijgen. Dus het enige waar hij beducht voor zou zijn zijn invloeden vanuit Libanon. Nou, dat moet via Damascus, daar zit hij zelf. Of vanuit Jordanië, dat moet via Dara. Oké. Okay. Nou heeft Amerika zich lang op de vlakte gehouden over Syrië... maar overweegt nu toch sancties uh, te treffen. Zal Amerika zich langzaam maar zeker echt um, harder gaan opstellen... tegenover Assad's regime? Of valt dat eigenlijk niet te verwachten? Ik denk het wel, maar dat hebben ze al eerder gedaan. Dus in, Als ik het goed heb, 2004, toen is er ook sancties geweest en een isolement vanuit Amerika ten opzichte van, uh, van Syrië. Dat was het regime. Dit keer proberen ze meer uh, persoongerichte sancties. Dus als, als mensen vanuit dat regime zeggen van jij, jij en jij, pietje, uh, pokje, wij gaan jullie uh, uh, assets, zoals ze dat ze mooi noemen, jullie gelden, gaan we bevriezen. We gaan jullie het leven onmogelijk maken. Wat op zich wel interessant is, vind ik. Ik denk dat dat wel eens een uh, effect zou kunnen hebben. Mm -hmm. en hoe Belangrijk zijn dan bijvoorbeeld veroordelingen door um, de VN-veiligheidsraad? Uh, ja, VN-veiligheidsraad, ja... U twijfelt erover. Ja, ik, ik weet het niet zo goed. Kijk, het bijzondere van Syrië is. Ze, zijn, ze waren al veroordeeld tot de axis of evil. En ze waren al veroordeeld als schurkenstaat. Ze hebben altijd een soort geïsoleerd leven geleid. En vanuit dat isolement kan Bashar Assad zich ook permitteren om, om gewoon om zich heen te gaan slaan nu. En het Westen, en met name Amerika, heeft nooit. Um, ja vriendschappelijke banden kunnen opbouwen met Syrië of met landen die invloed hebben op Syrië dus we zijn ja met de handen op de rug kijken we hier naar mm -hmm. en als zodra ja, ook omdat er is besloten, en ik denk zelf voor goede redenen... maar los daarvan, er is besloten van we gaan hier niet militair instappen... heeft hij de handen vrij. Ja. Um, Even nog naar de rol van het leger. Want dat hebben we bij alle Arabische revoluties gezien. Die rol is belangrijk. Wanneer kiest het leger ervoor om uh, niet langer het regime te ondersteunen... maar um, nou eigenlijk juist niet de bevolking aan te vallen? Is het denkbaar dat het leger uiteindelijk ja zo'n handen aftrekt van Assad? Of misschien zelfs wel overloop naar de opstandeling? Ja, daar ben ik heel benieuwd Nou, Omdat de top van het leger... is heel nauw vervlochten met het regime. Dat is, dat, dat is uh, bijna één op één. Maar het is het, het leger, de rest van het leger is... Um, ja, het voetvolk, uh, dat zijn allemaal dienstplichtigen. Ik geloof dat het vier jaar is of iets dergelijks. Die hebben er helemaal geen zin in. Vooral als het gaat om hun eigen familie. Nee. Dus ik, ik denk dat je daar... Uh, ik denk ook dat ze alleen maar elitetroepen gaan inzetten. Elite troepen die echt uh, uh, loyaal zijn aan het regime. In ieder geval zekerheid hebben dat zij altijd zullen optreden tegen de opstandelingen. Precies, en niet opeens naar de overkant gaan lopen. Okay. Maar er zijn, al, er zijn al rapporten en berichten van enkele officieren. Maar goed, daar kun, ja, die, die kan ik verder ook niet, niet, niet plaatsen. Nou. Maurits Bergen, dank dat u ons uh, even... Wilde te woord staan. Hoogleraar islam aan de Universiteit van Leiden, ook verbonden aan Instituut Klingendaal. Dan door naar Libië, want, en daarvoor moeten we eigenlijk even naar Italië. Berlusconi, u weet het misschien, nog niet zo heel lang geleden bevriend met de Libische leider Gaddafi, is om, zo lijkt het. Italië gaat namelijk meedoen met de luchtaanvallen op Libië en voert zo zijn betrokkenheid bij de strijd tegen Gaddafi verder op. Correspondent Andrea Vrede in Rome. Andrea, gaan Italiaanse gevechtsvliegtuigen nu echt volop meedoen aan die luchtaanvallen? Uh, ja, maar Italië zegt wel dat ze alleen willen meedoen aan precisiebombardementen op militaire doelen. Want er mogen natuurlijk geen burgerslachtoffers vallen. Al is dat natuurlijk eigenlijk in de praktijk heel lastig om echt helemaal uit te sluiten. Ja, het kan verkeren. Hè. Nog niet zo lang geleden vond Berlusconi het allemaal zo zielig voor Gaddafi dat dit gebeurde. En nu wordt Italië toch echt actief de oorlog ingetrokken. Wat is daar de reden van? Waarom gaat Berlusconi nu om tegen zijn nou ja, vriend Gaddafi... Ja, nou vriend is het al lang niet meer hoor. Italië, Italië, de Italianen hebben al een lange weg afgelegd. De minister van Defensie zegt, ja, de situatie is zo onhoudbaar geworden. De burgers moeten beschermd worden. De opstandelingen in Libië hebben toen vorige week een vertegenwoordiger van hen in Italië was ook om meer actie gevraagd. Maar ja, waar gaat het natuurlijk echt om? In feite zwicht Italië voor de druk. Die de NAVO uitoefent op alle landen. Ook op Nederland bijvoorbeeld. En natuurlijk doet ook Amerika mee. Hè? Amerika wil dat zoveel mogelijk landen mee gaan vechten. En we Berlusconi heeft dan ook als eerste president Obama gebeld... om hem hierover dit besluit te vertellen dat Italië toch mee gaat bombarderen. Vergeet ook niet dat het voor de Italiaanse economische belangen heel goed zou zijn... als er snel een einde komt aan die situatie in Libië. He, Italië heeft enorme exportbelangen, heeft enorme belangen wat betreft olie en gas. Dus hoe sneller het ophoudt en hoe sneller ze zaken kunnen doen met nieuwe leiders, hoe beter. Hmm, en denkt iedereen in Italië daar zo over, Andrea? Nou ja, de bevolking en de regering, iedereen is eigenlijk verdeeld. Heel veel mensen op straat vinden het maar niks dat er gevocht wordt. Maar aan de andere kant zien ze de ellende van de Libiërs. En ja, daar gaat toch ook veel medeleven naar uit. En binnen de, regering, de regeringscoalitie, daar is het... Dikke Mik, coalitiegenoten, geno Lega Noord die wil er helemaal niks van hebben. Maar ja, die gaan er toch niet echt een halszaak van maken, denk ik. Binnenkort, half mei, zijn er burgemeestersverkiezingen in Italië... belangrijke steden, Milaan, Napels. Dus men gaat geen ruzie maken binnen de regering. En eh, Berlusconi zal ook wat hebben aan de oppositiepartijen... want die hebben nu al gezegd, ook al zijn ze een beetje op hun teentjes getrapt... dat eh, ja, het parlement er nog helemaal niks van weet van deze nieuwe stap. Als Italië mee gaat doen en niets gaat doen dat in strijd is met de VN-resolutie... dan wil de oppositie Berlusconi wel steunen. Dus Italië die gaat wel bombarderen, hoor. Kijk eens aan. Correspondent Andrea Vrede vanuit Rome. Dank je wel, Andrea. Straks, hier in het Radio 1-journaal, Garnalenvissers gaan staken. Dat heeft alles te maken met de lage prijs voor de garnaal. Hoort er zo meer over. Eerst naar Wijnand Zwaan. Hoe verloopt de ochtend, uh, Spitswijn? Ja, het, die verloopt heel gemiddeld. De meeste fietsers staan rond Utrecht, zoals wel vaker. Ook in het zuiden van het land zijn de fietsers wat aan de lange kant. Toch zijn er geen opvallende fietsers onder, onder de 52 fieders die er staan. De langste die staat op de A28, van Zwolle naar Utrecht, tussen Vathorst en Leusden. 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het door naar Drenthe de brandweer heeft vanochtend het zijn brandmeester gegeven in het natuurgebied bij Bovensmilde. Eén vierkante kilometer van het bijzondere gebied, het Vochteloerveen is afgebrand. Verslaggever Matthijs van der Wielde is er vanochtend en spreekt met de brandweercommandant Bas Luindgen. Het is uh, voorbij, ja. We zijn uh, brandmeester. Wat is dan het verschil met brand onder controle? Want dat was het uh, gisteravond. Toen heeft u vannacht nog de boel in de gaten gehouden. Wat heeft u moeten zien of wat heeft u niet moeten zien om, om dat zijn te geven? U als commandant? Nou, om dat uh, sein te geven en brandmeester uh, betekent dat, we dus gewoon geen, dat er geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn. En op dit moment is dat zo. Uh, we gaan om, uh, omstreeks uh, half negen nog uh, een keer een controle doen uh, met de uh, helikopter van de KOPD. Uh, daar zit een uh, infraroodcamera op. En, en dan kunnen we zien of er nog ondergrondse vuurharen uh, zich ergens gaan bevinden. Maar zoals het uh, zich er nu uit ziet, dan, uh, dan denken we niet uh, dat het zo is. En we gaan straks kijken of er nog uh, nageblust moet worden. Want uh, nu bij daglicht ja dan eh, komt er toch hier en daar nog weer een rookpluim eh, naar boven toe. En, eh, toch wel. Dat is dan zo moeilijk om uit te leggen. Hè? Je zegt het is voorbij en toch, en toch rookt het nog Ja, nee. Voorbij is het natuurlijk direct niet. Alleen eh, ja, het verschil is erin van zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden. Daar kijk je dus naar. Ja. Kijk, we om het ergens te... nog sluimert, toch nog Ja, we gaan nu gewoon eh, de zaak in de gaten houden. Dus eh, pre preventief, eh, preventief gaan kijken dat, eh, dat alles echt onder controle is. Alles moet ingepakt zelfs. Ja, alles wordt weer ingepakt. We zijn de eerste wat een van de laatste weer. Hè? Ja. Ook de koelkast met de frisdrank die daar gisteren hard nodig was. Die gaat de vrachtwagen in. Alles wordt opgeruimd. Ja, maar wat, wat gaat er de komende dagen dan gebeuren? Is er dan niemand meer om het in de gaten te houden? Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen. We hebben afspraken met natuurmonumenten waar we goed mee samenwerken. En wij gaan vanmorgen een moment prikken voor overdracht van het, van het trein. Dan gaan we het weer overdragen aan natuurmonumenten. En uh, die gaan zeker het, het gebied in de gaten houden. En uh, mocht er nog uh, uh, iets zijn, dan uh, kunnen ze ons direct weer uh, gaan inzijnen en uh, dan gaan we weer actie ondernemen. We hadden het net over het sluimeren, de mogelijkheid dat het ergens al bio oplaait. Want het is een veenbrand. Hè? En in de beeldspraak wordt iets een veenbrand genoemd, iets wat heel erg lang ondergronds Dan sluimert het en opeens, opeens een oplaait. Ja, dat is het probleem met dit gebied. En dat, is ook inderdaad... dat kan dus ook nog steeds gebeuren. Dat kan nog steeds gebeuren. Nog een, uh, uh, je moet het zo zien, gisteren uh, uh, heeft het hevig gebrand. Dus uh, de voeding bovenop die is weg. En, van onder is het vochtig. Uh, van onder is het vochtig. Dus uh, ja, een veenbrand die, die kan inderdaad dagen uh, branden. En dan gaan we straks kijken met, uh, met die infraroodcamera. Of het inderdaad zo is, dan gaan we daar iets aan doen. Maar uh, de brandstof bovenop, en, en dat maakt toch de uitbreiding van zo'n brand... Uh, die is niet meer aanwezig. We houden u uiteraard op de hoogte. Mocht er nog iets meulen, dan uh, hoort u dat. Onder andere van brandweercommandant Bas Luinge of van onze verslaggever ter plaatse Matthijs van der Wiel. Het is negen uh, minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Steeds meer gemeenten kunnen geen activiteiten meer voor Koninginnedag organiseren. Want de Oranje-verenigingen komen moeilijker aan nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Ik praat erover met uh, Michiel Zonneviel, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje-verenigingen. Meneer Zonneviel, Goedemorgen. goedemorgen. Hoe komt het nou, dat er zo weinig mensen zijn die uh, dit werk vrijwillig willen doen? Ja, ik denk dat het uh, de algemene trend in Nederland is dat uh, minder mensen uh, of in besturen van verenigingen willen zitten of vrijwilliger ergens willen zijn. Ja, het is wel leuk genoeg het werk? Uh, nou, we hebben het blijkbaar allemaal druk. En we willen drie keer per jaar met vakantie. En dan blijft er uh, naast eventueel een gezin uh, weinig tijd over uh, om je in te zetten voor de samenleving. Want die Oranje Verenigingen moeten het echt van vrijwilligers hebben, hè? Uh, ja, zeker. Want uh, Oranje Verenigingen organiseren niet alleen Koninginnedag, maar in heel veel plaatsen. Ook 4 mei, 5 mei. Plus nog een heel scala aan andere ja, festiviteiten het hele jaar door. Ja. Nou, wat is het gevolg voor de Oranje Vereniging? Nou, uh, in een aantal plaatsen gaat het heel goed. In heel veel uh, plaatsen binnen gemeenten of in gemeenten. Maar in uh, een aantal plaatsen heeft men echt uh, moeite om uh, bestuursleden of vrijwilligers te vinden. Ja. En dan kan dat betekenen dat het op een nationale feestdag, want dat is Koninginnedag... erg stil in zo'n dorp, plaats, gemeente kan worden. Ja. Want zonder bestuur eh, regel je weinig natuurlijk. Uh, nee, en een bestuur is ook weer afhankelijk van een aantal vrijwilligers daaromheen. En uh, ja, enthousiasme en handjes heb je nodig om uh, allerlei zaken te organiseren. En dat, zoals ik al zei, dat is heel veel tegenwoordig. Wat gaat u eraan doen of wat kunt u eraan doen? Nou, er voortdurend aandacht voor vragen. En bovendien hebben we onlangs een brief aan de minister van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geschreven. Van, denk we even aan het uh, organiseren van de nationale feestdagen of herdenkingsdagen, 30 april, 4 en 5 mei. Hmm. Want als dan vakantie is, dan zijn een heleboel vrijwilligers ook nog niet beschikbaar... omdat ze zelf ook met vakantie zijn. En dat kan betekenen dat ook de belangstelling voor 4 mei lokaal terug kan lopen... omdat men weg is. Ja. Nou vroeg ik net al eventjes, is het werk wel leuk genoeg? Um, ja. Activiteiten van Oranje Verenigingen zijn vaak heel ouderwets, hè? van die oude Spelen. Uh, nou, moet, moet, nou, moet, nou, nou, nou. moet het niet meer iets van deze tijd worden? Nou, dan zou ik u aanraden buiten de studio naar uh, de verschillende feestelijkheden te gaan kijken. Want ja, dan ik zie kon die... wel eens kijken, want dan zie ik toch veel ouderwetse dingen nou, langs komen. Dan, dan heeft u, uh, ja... Heb je niet goed gekeken? Niet goed gekeken, laat ik oh, het zo zeggen. Ja. Want er gebeurt van alles, <laughs> van popfestivals tot uh, wielrennen en alles uh, wat je ook in deze tijd aan, uh, aan games kunt vinden. En uh, als er hier en daar nog van wat wij noemen ouderwetse spelen zijn... dan is het meestal op verzoek van de desbetreffende gemeenschap. Dat zie je overal. Dat we roepen het is ouderwets, maar we vinden het maar wat leuk. Ja, ja dus het is heus niet ouderwets, het is heus wel modern. Uh, ja hoor, het is een heel wisselend beeld en er is uh, ja, voor elk wat wil, Ik ja, pro probeer ook maar een beetje mee te denken hoe u aan meer vrijwilligers kunt komen... maar daar ligt het dus niet aan. Uh, daar ligt het zeker niet aan, want uh, je ziet dat op allerlei fronten ook samenwerking met andere verenigingen is. Vanavond is er in mijn eigen gemeente een lezing van de, de kunstkring in samenwerking met de Oranje Vereniging over een uh, cultureel onderwerp. Je ziet overal uh, samenwerkingsvormen groeien om het programma gedurende een langere periode rond Koningin of op andere momenten in het jaar zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar ik denk dat het een algemene trend is. En ik vind dat wel triest uh, dat als het om nationale feestdagen gaat... het moeilijker wordt om dat te organiseren. Want uh, we zijn in die zin uniek in de wereld, dat wij onze nationale feestdagen... meestal als bevolking zelf organiseren, hè? Uh. behalve de nationale plechtigheid op uh, de Dam... Ja. is het allemaal feest van onszelf. Dat zou u graag zo willen houden. Ik begrijp dat. Michiel Zonneviel, dank u dat u ons even het woord wilde ja. staan... voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Dan door naar een ander probleem, want de garnalenvissers... leggen vanaf vandaag het werk neer uit protest... tegen de lage prijzen die ze krijgen voor uh, garnalen praat erover met Tjirt Dussel... van Visserijvereniging Hulp in Nood. Goedemorgen. Goedemorgen. Stakende vissers, dat hoor je niet heel vaak. Stakende garnalenvissers al helemaal niet. Wat is er aan de hand? Nou... Het probleem is dat er op dit moment uh, voor de granalenvissers 1,29 euro voor hun kanalen wordt betaald. En het Landbouw Economisch Instituut heeft ooit alles uitgerekend dat 3,75 euro een, een kostprijsdekkend prijs zou moeten zijn. Dus dat kan weer langer na niet. Nee, maar dat is dan al een tijd te laag lijkt mij dan. Dat is al een hele tijd te laag. En vorige week zakte die van 1,57 euro naar 1,29 euro. En dat was echt de druppel waarvan de ganalevisser zeiden van... en nu houden we ermee op en we gaan ons beraden op wat, wat verder te doen. Want we willen onze jeugd en onze mensen voor de toekomst ook nog een, een goede sector geven. En mm. dat lukt op deze manier zeker niet. Ja. Um, hoe komt het dat de prijzen zo aan het dalen zijn? al oorzaken. Uh, in eerste plaats uh, loopt er een uh, verhaal van de Nederlandse mededingsautoriteit al een jaar of tien en ons voor de voeten. Dat is één. Twee... Lele, uh, maar dat, dat moet de, u even uitleggen. U, u, u maakt prijsafspraken of het, wat is er uh, aan de hand? Uh, de NMA zegt dat er vermeende prijsafspraken zijn gemaakt uh, aan het eind van de uh -huh. vorige eeuw en begin van deze eeuw. En, en uh, wij ontstrijden dat maar uh, een paar weken terug is het toch uiteindelijk... Uh, bij hoge beroep aangegeven dat er wel prijsafspraken zouden zijn gemaakt. Mm -hmm. Dat betekent dat we niet vraag en aanbod op elkaar af kunnen stemmen. zodat er voor alle partijen, dus ook voor de consument, een fatsoenlijke prijs okay. is. Oké, okay. en een andere redenen waarom de prijs wordt dan? Uh, de, de, de natuur geeft op dit moment overdadig veel gaan halen. Nou. Dat is een gegeven. En drie, de, de, de grote handelspartijen zoals uh, een heiploeg en een Puul die hebben de macht in handen. En uh, ja, die bestieren het gebeuren. En dat gaat over de ruggen van de vissers in Nederland, Duitsland en Denemarken. Maar die zitten dan toch ook onder de kostprijs? Uh, nou, die zorgen er wel voor dat, uh, dat de prijs die u en ik in de winkel moeten betalen wel hoog blijft. Dus uh, de opbrengsten zijn wat ongelijk verdeeld. Ja, ja. Maar goed, dan gaat u nu staken. Wat, wat, wat heeft dat nou voor zin dan, denk ik? Nou, dat uh, heeft voor zin uh, dat de vissers ruimte hebben om te overleggen. En uh, ook is het zo dat we dan proberen om uh, de handel wat in het hart te treffen, door de, doordat ze dan diepvriesvoorraden moeten gaan ontdooien, waardoor er weer hopelijk meer ruimte komt. En een derde, en die is ook niet onbelangrijk, uh, er worden geen verse kanalen aangevoerd, waardoor uh, de klant op de, de komende weken geen verse kanalen bij de visboer of in de supermarkt kan kopen. Nou, dat is ook wat. Maar, maar dat, dat is een eerste stap, want uh, ja, anders hebben we niet veel machtsmiddelen, omdat uh, ja, eigenlijk uh, door de NMA alles wat we graag willen uh, verboden is. Kunt u nog bij de staatssecretaris terecht, meneer Bleker? Uh, wij zouden graag uh, een leidende rol in dit dossier zien uh, voor uh, staatssecretaris Henk Bleek. En wat verwacht u dan van hem? Uh, nou, dat die eerst dus, uh, het verhaal wat de NMA ons uh, heeft doen toekomen, is wat, uh, wat gaat afzwakken. Zodat er wel uh, overleg mogelijk is tussen uh, de vissers en de handelaren. Zonder dat de consument daarvan de dupe wordt. Oké. Okay. Nou, ik uh, wens u veel succes, meneer Dussel. Dank u wel. En dank dat u in de uitzending wilde vertellen over de staking van de garnalenvissers. Tjer Dussel hoorde u van Vissersvereniging Hulp in Nood.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 Amerikanen opgeroepen om Syrië te verlaten en bronzen oorlogsmonumenten in Apeldoorn gestolen. Het is half negen, goedemorgen. ik ben Doral meegens. Amerikaanse burgers in Syrië moeten zo snel mogelijk dat land verlaten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de situatie onzeker en instabiel in Syrië. Gisteren nam het leger van Syrië de zuidelijke stad Dara met geweld in. Maurits Berger, hoogleraar islam aan de Universiteit van Leiden... En ook verbonden aan het instituut Klingendaal, legt uit waarom juist Dara wordt aangepakt door president Assad. In Dara was het begonnen, dus het heeft ze daar al meer momentum en misschien zelfs meer structuur gekregen. Dat we natuurlijk niet hebben als regime. Het tweede is dat het een, een, een grensstad is. Het enige waar hij beducht voor zou zijn zijn invloeden vanuit Libanon. Nou, dat moet via Damascus, daar zit hij zelf. Of vanuit Jordanië, dat moet via Dara.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 De aanslagen in Karachi gebeurden een kwartier na elkaar. Ze zijn vermoedelijk een vergelding voor het offensief tegen schuilplaatsen van terroristen in het grensgebied met Afghanistan. In de laatste vijf maanden van de burgeroorlog in Sri Lanka zijn tienduizenden burgers omgekomen mogelijk door oorlogsmisdaden. Zowel het regeringsleger als de Tamil-rebellen zouden zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Het staat allemaal in een rapport van een VN-onderzoekscommissie. Het rapport zal waarschijnlijk geen gevolgen hebben, zegt correspondent Wilma van der Maten. Meerdere lidstaten zullen nu toch om, die, om dat tribunaal moeten vragen waar de VN het over heeft. De VN zegt er eigenlijk een soort oorlogstribunaal moeten komen... waar de, de, de misdadigers, om het maar zo te zeggen, voor moeten verschijnen. Nou ja, de taalmiddelrijders, wat ik net al zei, die zijn er niet meer. Dan is het alleen maar de president en zijn broer, die destijds minister van defensie was... en de generaals in het veld. Sri Lanka is erg goed in het lobbyen, dus die zal ervoor zorgen... dat de lidstaten zullen zeggen, nou ja, dan maar niet... Sri Lanka moet ook zelf eh, toestemming geven voor dat tribunaal. De kans is erg groot dat het dus gewoon in de prullenbak verdwijnt. Wilma van der Maten, volgens de Sri Lankaanse regering klopt het rapport niet. Het geweld was nooit gericht tegen burgers. Twee jaar geleden kwam een eind aan de burgeroorlog in Sri Lanka. Die heeft 25 jaar geduurd. In Oekraïne wordt de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl herdacht. Vandaag precies 25 jaar geleden. De explosie in de centrale in 1986 is het grootste kernongeluk uit de geschiedenis. Na de ontploffing kwamen grote wolken radioactiviteit vrij... die vervolgens over een groot deel van Europa dreven. Voor de brand in het natuurgebied bij Bovensmilde in Drenthe... heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Rond deze tijd, half negen, gaat een helikopter van het KLPD de lucht in, zegt de brandweer. Uh, daar zit een uh, infraroodcamera op. En dan kunnen we zien of er nog ondergrondse vuurharen uh, zich ergens gaan bevinden. Maar zoals het uh, zich er nu naar uitzien, dan, uh, dan denken we niet uh, dat het zo is. De brand in het Drentse Hoogveengebied heeft zeker één vierkante kilometer van het natuurgebied verwoest. Door het noodweer in de Amerikaanse staat Arkansas zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Een tornado verwoest er zo'n 100 huizen. Twee mensen overleefden dat niet. Deze man zegt dat vrienden hem waarschuwden voor de tornado's. Weather called and Ned called and I told Tames we better look west and ride behind this here. I saw the funnel coming down. It was probably 65-70 feet over the trees. We gathered our animals up and got in the basement. Twee andere slachtoffers kwamen om door overstromingen in het noordwesten van Arkansas. De gouverneur van de staat heeft intussen de noodtoestand uitgeroepen omdat de stormen en overstromingen al dagen aanhouden. Dat was het Nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Na een aantal zomerse dagen wordt het de komende dagen wat frisser en daarnaast neemt ook de kans op een bui toe. Nou, op dit moment is het overal helder en de temperatuur ligt in het noordoosten rond een graad of 6. In het westen van het land is het een graad of 10. Nou, de zon is inmiddels opgekomen en de ochtend verloopt verder ook zonnig en droog. Ook vanmiddag schijnt de zon weer volop, maar later ontstaan in het oosten toch een paar stapelwolkjes. De middagtemperatuur die ligt een stuk lager dan we de afgelopen dagen hebben gezien. Een graad of 14 op de Wadden tot een graad of 21 in het binnenland. Daarbij staat er een uh, zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Maar vanmiddag neemt de wind toe naar uh, matig aan zee vrij krachtig, zo'n windkracht 5. Vanavond en vannacht dan. Dan is het vrij helder en het koelt flink af. De minima die komen uit tussen 3 en 7 graden. Kijken we naar morgen. Woensdag is het eerst zonnig, maar overdag raakt het wel wat meer bewolkt. En later is in het zuidoosten ook kans op een bui. Het wordt nog maar 13 tot 17 graden. ANEB ah, verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits. De meeste files staan in de regio Utrecht en in het zuiden van het land. staan 62 files, stuk voor stuk, dagelijks. Wat opvalt is het ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er staat voor Maastricht 3 kilometer file. Wat langer zijn de files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en de afrit Haarlem-Zuid, 10 kilometer. En de A28, Zwolle richting Utrecht, tussen Nijkerk en Leusden, 12 kilometer. Auto's.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 Vanavond staat opium helemaal in het teken van Piet Reumer. De man die van kolenboer uit de Amsterdamse Jordaan uitgroeide tot een van Nederland's meest succesvolle acteurs. Met liefst drie gouden televisieringen. Cornel Maas praat met zoon Peter, kleinzoon Thijs en vriend en baantje collega Victor Reinier. Vanavond bij de Avro om 5:09 voor op Nederland 2. Ja hoor, de IT-systemen liggen er weer uit. Problemen met uw applicatieperformance? performance lost ze direct voor u op. Kijk op ketenbewaking.nl. IJmoor, de specialist in ICT-ketenbewaking. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nu de brand in het natuurgebied Veen geblust is, bekijkt Natuurmonument de schade. Matthijs van der Wiel ging op pad met uh, al je zand van uh, de organisatie. Het is heel, heel onwerkelijk om hier nu te lopen. Hm. Ik kom niet dagelijks in een veengebied. Wat, wat ik nu ruik is dat de roet van de brand? Of, of ruikt ja, het altijd zo? Nee, dit is het luchtje wat je niet hoopt te ruiken. Dat is de lucht inderdaad van de brand. Het loopt tot ongemakkelijk. Ja, door die drassigheid. Uh, Iedereen vond dat zo gek. Veen, dat is nat, hebben we altijd geleerd. En dat brandt dan zo hard. En je ziet ook dat, dat door die nattigheid... Hier is ook een, een natte geslenk. De, de brand is daar omheen gegaan. Ja. Dus daar waar het veen echt heel nat is... Nou, daar hopen we dat de, dat de brand uh, als het ware niet heel erg... Uh, ja. En hier is dan die grens. De grens tussen de gezonde plantjes. En dan opeens een zwarte lijn. Ik zie zwarte bulten. Nou ja, ik zie dat er, dat er nog wat, wat restante veenmos tussen zitten. Die zijn nog een, een beetje groen. Wellicht gaan die nog wel weer uh, snel uitlopen. En nu is het echt wachten op regen. En dan, en dan verwacht... wat gaat er dan gebeuren met dit? Nou, dan, dan zul je zien dat zeker uit de, de pollenpijpstrootje dat heel snel wel weer groene scheuten op zullen komen. Want ik denk dat als ik het zo inschat, is de brand hier niet heel diep gegaan. Dan zal het hier wel weer vrij snel groen kleuren. Ja. Hier, hier zo vlakbij uh, is het heel oppervlakkig. Er komen collega's van natuurmonumenten langs rijden. heeft een groot rondje gereden. We hebben één kant gehad. En daar uh, zijn nog wel wat rookpluimpjes uh, hier en daar. Dus ik begreep dat de brandweer nu nog uh, wil kijken van, uh, of er eventueel nog uh, nawerk uh, gedaan moet worden. En ik begreep dat u de, de kraanvogel heeft gezien. Ja, wij uh, reden net inderdaad uh, aan de andere kant. En uh, toen vlogen daar twee kraanvogels op. En uh, die vlogen hier over het verbrande gedeelte. Maar als ik twee kraanvogels in deze tijd zie, dan uh, heb ik een slecht gevoel. zo? Dit is de broedperiode en dan zie je altijd één kraanvogel en nooit een paardje. Het kan ook zijn dus dat een nest verstoord is uh, door deze brand. Dat je daardoor twee ziet, dat uh, ge geen vogel meer op het nest zit. De maar goed, ze houden. zijn niet weggebleven, hè? ze zijn teruggekomen. Nou, dat is sowieso al, uh, al positief. En gewoon uh, kijken hoe ze hier uh, op reageren. En nogmaals, het gebied is groter dan alleen deze 100 hectare die hier ligt. En uh, ja, misschien vinden ze ook wel een ander plekje. Wat rijdt je ja, ja. op? Dit is een, een uh, kokom van een insect. Ja, verkoold ja, helemaal. helemaal. Valt verkold. helemaal uit elkaar in je handen. Valt he? helemaal uit elkaar. Ja, je kunt je ook voorstellen dat, dat zeker wat dieper het gebied in. En dat het gewoon lang duurt voordat al dat soort beesten weer terug zijn. En dan buigt hij en haalt hij naar nou, boven. Wat is het? Het is een ringslang. Kijk, je ziet hier achter de kop die gele plekken zitten. Kijk, daar ligt er nog een. En je ziet ook, deze is niet eens helemaal verkoold. Maar toch, ja, heeft het gewoon niet gered. ja. Hij ziet er eigenlijk nog redelijk gaaf. glimmend uit, hè? dus helemaal niet uh, verbrand. Maar die heeft toch, de hitte is denk ik toch veel geweest. Ja. Hier is de brand vrij oppervlakkig overheen gegaan. Want je ziet de veenmossen, die, zijn nog een beetje, die hebben nog een beetje een oude kleur. Dus de verwachting is dat hier toch de natuur zich redelijk snel zal herstellen. Nou, als er dan uh, hier in de omgeving uh, vlakbij nog vennen zijn waar de ringslang voorkomt... dan zal hij hier ook snel wel weer zijn plek vinden. Dus dat is uh, het geluk van zo'n groot natuurgebied. Dus, het uh, is je ziet hier nog wat beste van de Veenbest liggen. Die, die zien er nog uit alsof je ze nog kunt eten. Je zou ze nog bijna kunnen eten, zou je denken. Ja, nou Die zullen hun zaden hier ook wel weer achterlaten... zodat die uiteindelijk ook wel weer uitgroeien. Het is natuurlijk altijd vervelend, zeker voor een natuurbeheerder... als zoiets gebeurt. Maar ja, als ik het zo hoor, het komt wel terug, hè? Het komt wel terug, zeker. Maar goed, dit soort dingen moet je niet te vaak hebben. En we zijn ook wel we zijn heel erg blij dat het bij 100 hectare gebleven is. Want ja, het had natuurlijk ook als de brandweer er niet op tijd bij geweest was en niet met zoveel mensen hadden kunnen uitrukken... dan had het er veel erger uitgezien. Ja. Nou, dan is de schade misschien nog beperkt daar in het natuurgebied Vochtelorveen. En u heeft het eerder gehoord, de kraanvogels zijn inmiddels teruggekeerd. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. De Franse en Italiaanse leiders Sarkozy en Berlusconi... praten vandaag over de migranten uit Tunesië. Afgelopen maanden reisden er meer dan 20.000 naar Italië. We hebben daar veel over bericht. Rome gaf ze doorreispapier, waarna velen naar Frankrijk vertrokken. En daar was Frankrijk niet blij mee. Sarkozy en Berlusconi willen vandaag een oplossing vinden. En daarom gaan ze praten. Correspondent Frank Renaud sprak in Parijs met een Tunesier... die met een bootje naar Italië voer en daarna doorreisde naar Frankrijk. Ja, ja. Moes zit met een scheur in zijn broek en gaten in zijn sokken in een kamertje in Parijs. En hij vertelt. Ik heb helemaal niks meer. Ik heb geen geld. Maar ik heb geluk. Ik ben tot nu toe altijd mensen tegengekomen... waar ik een nacht kan slapen of die me te eten geven. Maar er zijn vrienden van me die op straat slapen en onder bruggen. Dus ik heb echt geluk gehad, ja. Vanavond ga ik naar een familielid. En als ik daar niet mag blijven slapen, tja... Dan zal ik zelf een andere oplossing moeten vinden, maar dat wordt moeilijk. Moes is 39 jaar oud. Hij vluchtte ruim een maand geleden uit Tunesië, nadat dictator Ben Ali was verdreven, bleef het onrustig in het land en er zijn elke dag stakingen, vertelt Moes. Werk is niet te vinden, dus stapte hij op een boot. 47. Het was verschrikkelijk gevaarlijk. We zaten met 87 man op een klein bootje. Uh, pleuren, vomit, who, uh, Mensen huilden en anderen zaten de hele tijd over te geven. Na een nachtvaren kwamen Moes en de anderen op het Italiaanse eiland Lampedusa aan. En na een paar dagen werden ze overgebracht naar Zuid-Italië. En daar besloot Moes te vluchten uit het opvangkamp naar Frankrijk. Want in Frankrijk daar wonen familieleden en vrienden. We ja, we zijn caché tout ça, om te Dat was illegaal. We hadden geen geldige papieren. Dus we zijn Frankrijk stiekem binnengeglipt. Maar we waren wel bang voor de politie. En toen begon het gepingpong, zoals sommigen het al noemen. Moes werd na een paar dagen opgepakt door de Franse politie en teruggebracht naar Italië. Het eerste stuk zelfs met een vliegtuig naar Nice, betaald door Frankrijk. Het tweede stuk zelfs met een escorte van drie politiewagens de grens met Italië over. Maar eenmaal in Italië gebeurde er iets vreemds. Ze namen foto's van me, stelden me vragen... en zeiden dat ik op 15 april terug moest komen. Dan zou ik een verblijfsvergunning krijgen. Moes zwierf een week door Italië, kwam terug op de afgesproken datum... en kreeg toen, zonder erom te hebben gevraagd, zo'n zogeheten Schengenpas waarmee hij vrij door de meeste EU-lidstaten mag reizen. Moes twijfelde geen moment en om opnieuw de trein naar Frankrijk. En in Frankrijk zoekt hij opnieuw nu elke avond een nieuwe slaapplaats. En hij is ook alweer eens aangehouden door de politie. De controle duurde twee uur... Ondanks de geldige papieren die hij in Italië kreeg. En zo is Moes in ruime maand tijd twee keer in Italië geweest. Dat hem niet wilde hebben en hem daarom reispapieren gaf. En twee keer in Frankrijk geweest. Dat hem geen opvang of hulp biedt. Omdat Parijs bang is dat er nog meer Tunesiërs zullen komen. Moes voelt zich niet welkom. Ik ben geen terrorist, ik ben een mens. Overal hier in Frankrijk zie je staan vrijheid, gelijkheid, broederschap. Nou, ik heb het niet gevonden. Ik heb hier niks gevonden. Ik ben alleen maar bang, zelfs met mijn verblijfspapieren nu. Bang dat de politie me opnieuw zal aanhouden. Ik heb mijn papier in mijn post, maar ik heb altijd een van de plannen die vandaag op de top van Sarkozy en Berlusconi besproken zal worden... is het tijdelijk opschorten van het Schengen-verdrag. Dat gaat natuurlijk wel ver. Daarmee wil Frankrijk de grenscontroles binnen EU-landen weer in werking stellen. Om te voorkomen dus dat Tunesiërs via Italië het land binnenkomen. Straks zien het Radio 1 journal de voor- en nadelen van het permanent online zijn. Eerst maar eens naar Wijnand Zwaan. Met ja. volgens mij toch wel een redelijk drukke ochtendspitsen. Ja, het, het is wat drukker dan we zelf hadden gedacht. Toch 270 kilometer file. De meeste daarvan staat rond Utrecht in het zuiden van het land. Uh, nou, de opvallende files, dat zijn de ongelukken. Die staan op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij Stiederecht 4 kilometer. En de A59, Os richting Zonzeel. Er staat voorknopend Zonzeel ook 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen. Banken hanteren strenge regels voor kredietverlening. Jonge ondernemers zijn daarvan de dupe en kloppen vaak te vergeefs aan voor geld. Maar er is hoop. Er komen namelijk steeds meer business angels. Dat zijn oud-ondernemers die hun geld en ervaring graag willen delen met starters. Verslaggever Jeroen schut ging langs bij Carla Peters. Zij verkoopt producten zoals uh, spiegels, tassen en theepotten... mede dankzij zo'n kleine investeerder. Dat zijn accessoires voor in huis... Dat is een combinatie van Europees design met die hele bijzondere ambachten van uit verre landen. En dat verkopen we in de betere interieurwinkels in Nederland en ook vooral veel daarbuiten. De betere interieurwinkels, oei, dat is dus duur. Dat is inderdaad best duur, maar dan heb je ook wat. Dan heb je iets voor de rest van je leven wat je mooi vindt. Wat is dit? Dit is een kubus, een bijzettafel. Dat is lakwerk, ingelegd met parelmoer. Die wordt in Vietnam gemaakt, is een eeuwenoude techniek. U heeft mooie tassen. Ik ja. spreek trouwens met uh, Carla Petersen, eh, ondernemer, sinds uh, 2009. In 2009 hebben we uh, de collectie geïntroduceerd op de uh, markt hier. En je vroeg net naar deze tas hier. Gemaakt in India, helemaal handbestikt met kraaltjes. Hoeveel producten zitten er nou in uw collectie? We hebben nu zo'n 60 producten. En die komen uit zo'n acht verschillende landen. En daar kan mevrouw Peters de wereld mee veroveren? Dat is wel de bedoeling, toch? U wilde ondernemer worden, altijd al? Ik weet niet of ik altijd al ondernemer wilde worden. Ik heb altijd hele mooie dingen willen maken. Ik denk dat het in mijn natuur zit om ondernemer te zijn. Maar ja, dan moet je geld hebben, hè? Dan ga je naar een bank. Begrijp ik het nou goed? Triodos, ABN, Rabo, die zeiden allemaal van... nou, leuk plan, maar uh, gaat u maar een deur verder. Dat zeiden ze inderdaad. Mooi plan, ziet er allemaal goed uit. Maar we willen eerst gewoon even zeker weten... Um, dat je dit plan ook tot een succes kunt maken voordat we je geld geven. Ja, zo werkt het niet, hè, volgens mij. Nee, want ik had natuurlijk dat geld nodig om het tot een succes te maken. Ja. Hoe kwam je uiteindelijk toch uh, aan het benodigde geld? Uiteindelijk heb ik een investeerder gevonden die dat vertrouwen in mij heeft. Um, en die wil wel dat risico nemen, want die denkt... Die mevrouw die gaat hier gewoon een succes van maken. En dit is een mooi product. Bovendien gaan we ook nog effect creëren in verre landen... voor de eh, ondernemers daar. Ik wil daar deel van uitmaken. Ik durf daar mijn geld in te stoppen. Die meneer, die geldschieter, nou, die, die heeft behoorlijk wat slappe was. Maar die wil er ook iets, iets zinners mee doen... dan alleen maar dure auto's kopen. Ja, precies. Naast die dure auto's wil hij ook graag een aantal bedrijven ondersteunen... en grootmaken. En... Waarom ziet hij dat nou wel? In die banken niet? Misschien zien sommige mensen bij die banken het ook wel... maar de banken zoeken heel sterk zekerheden. Die willen eigenlijk al zeker weten dat dit bedrijf succesvol wordt. En hoe zit het met de winstcijfers? Nou, die zijn er nog niet. Ai. Ja, dat is best lastig. Maar gelukkig krijgen we daar nog wel even de tijd voor. Want met die investering hebben we... Um, het team kunnen uitbreiden. Dus we zijn hier nu met drie mensen. Uh, Wonderable ligt nu in het meest exclusieve warenhuis in Parijs sinds een paar weken. Dat is allemaal geweldig. Maar we hebben ook wel even tijd nodig om ja, winstgevend te worden. Om die groei zo uh, te verwezenlijken. Dat daar ook winst uit gaat komen. Nou, we... Hij komt eraan. Ik laat het je weten wanneer die er is, die winst, oké? Okay? Carla Peters sprak met onze verslaggever Jaron Schutijzer. Dan door naar Mark-Robin Visser. Het ene en het andere record is dit paasweekend verbroken. U heeft er waarschijnlijk zelf ook aan bijgedragen. Er is de afgelopen dagen zo'n 750 miljoen euro besteed aan vervoer, verblijf, vermaak. Eh, ijsjes, noem maar op. Ook dat is een record. Mark-Robin Visser is op de Kempen in Castricum vanochtend. Um, is het nog een beetje schoon na zo'n druk weekend, Mark-Robin? Nou, ja, joh, er is hier ontzettend met de hoge drugspuit uh, vanmorgen... door uh, chef schoonmaak Henk <lacht> in de weer geweest. Dus uh, de campingkant die we tegen jaar 2500 mensen hebben hier op deze camping gestaan. Daarmee was de camping vol. En uh, dat betekent natuurlijk een enorme aanslag ook op het sanitair. Heeft het zwaar gehad hier. Uh, veel mensen zijn naar huis, maar er zijn er toch nog een dikke duizend... Uh, heb ik van meneer Van Vught gehoord uh, blijven staan, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. En die zijn uh, nu nog... Uh... Lekker aan het opstarten, ja. even naar de winkel aan het gaan... even wat broodjes aan het halen, et cetera. Ja. ja, dus een heel goed begin van het seizoen ook voor u... Ja, echt een uh, ontzettend goed begin. Ja. Kijk, uh, je hoopt altijd dat je een uh, goede paas en een uh, goed uh, voorseizoen al hebt. Maar ja, met zo'n weer kan ja. het gewoon niet stuk. Ja. Wij bevinden ons in een gebied, in een regio... met een hele rijke en oude kamperentraditie. Je hebt hier uh, de camping, uh, deze camping heet Geversduin. Veel mensen uit Zaandam en omgeving. Maar verderop heb je een camping, deze camping is trouwens 50 jaar oud. Verderop de camping in Bakkum... Wel bekend en veel bezongen. Die is uh, 100 jaar uh, oud, viert geloof ik een, een jubileum. En zo uh, uh, is er dit een hele rijke geschiedenis met vooral Amsterdammers en Zaandammers. Ja, klopt. Ja. Nou, het is eigenlijk zo dat uh, de Kennedy-Duin-campings eigenlijk drie campings Maar de Bakken is inderdaad bijna 100 jaar. In 2014 ja. uh, bestaan ze 100 jaar. ze duin heeft twee jaar terug uh, het 50-jarig bestaan gevierd. Ja. En dan hebben we nog Camping de Lakens in Bloemendaal. Die is ook ruim 60 jaar oud. Uh, Oud al. Ja, ik had zo'n oud liedje gevonden. Ik dacht dat we dat nu even gingen horen, maar ik hoor niks. Oh, daar is hij al. Ja. Kom op om eventjes in de stemming te komen. Oh, zomer in dit land is en de kogels is gevakt. Als de hemel hemel moet bouwen, zo kan hebben we gekende. Kijk hier eventjes om me heen. We hadden het net over uh, records. Volgens mij is hier ook een record tuinkebouters. Even bij mevrouw Bent op het, op het plaatsje kijken. U heeft geen tuinkebouters, hè? Nee, daar hou ik nee, niet van. wel andere dingen. Ja, bloemen. Bloemenplanten. En een fontein heeft u? Ja, voor de vogels. Voor de vogels? Ja. ja, die badderen hier en badderen in het bak beneden. En dan dus. heeft u een caravan. Mag ik even bij u om het hoekje gluren? Kijk maar. Want u heeft hier ook binnen. Het staat hier helemaal vol. Het lijkt ja. hier wel een uitdragerij. Ja, ik heb de Lantaris binnen. omdat ik. En een magnetron en een koelkast? Ja, alles hebben. Nou, is een diepvrieskast. Oh, het is een diepvries. Neemt u mij vooral niet kwalijk. En is er ook nog een meneer bent? Hallo. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bent u al helemaal decent? Ja. Wat wil u? Ik wil even bij u binnenkijken. Als oh. Ja, kijk eens aan. DVD, televisie. Jullie hebben alles, hè? Is dit nog wel ja, kamperen? Omdat we hier ook al, zeg maar, de hele uh, zomer ja. zee, ongeveer... zijn. Ja, je moet wat, hè? Dat is dus uh, de tijd dat we hier kunnen staan. Hè? Zeg, ik zou zeggen, geniet ervan. Wat zei u? Geniet ervan. Ja, dat doen we zeker, vooral met dit weer. Alleen, we moeten af en toe zo eens terug, natuurlijk. Om... Ja, nee, af en toe moet je terug, maar... Uh... <laughs> Goed zo. Goed, even ja. van God, ik stond er bijna we van het trapje. Ja. Hoi. Mark Kroff is Heeft het volgens mij wel naar zijn zin daar uh, in Kastrikum. Goed, altijd aan, altijd in. Altijd online. Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, Hives. en hebben ook nog die uh, goede oude e-mail, sms. Wat betekent het voor een mens eigenlijk om constant ingeschakeld te zijn... via al die nieuwe technologieën? In Amerika, op de Universiteit van Maryland, hebben ze er onderzoek naar gedaan. En onze correspondent Ron Linker ging eens een kijkje nemen. Wie nog twijfelt aan het hectische bestaan van studenten die moet eens gaan praten met Abby K Phillips. I'm awake for about 22 hours a day. Geen wonder dat ze wat vermoeid klinkt na een nauwelijks nachtrust of neem Landon Greer die voortdurend aan het sms'en is. De text messages an hour I'd probably say 15, 20, hour. Iedere drie minuten vuurt hij een kort verbaal berichtje af. En dus staat de teller na een etmaal. Enkele honderden sms'jes per dag. Wat bezielt deze studenten? Die kennelijk niet meer beschikken over een digitale uitknop. Het so, wow, is, so is dus de om Facebook om constant op de hoogte te blijven van wat vrienden en familieleden allemaal uitspoken. Is er dan nog wel eens een moment waarop ze niet ingeschakeld zijn? Eigenlijk niet. Constant online en beschikbaar. Wat moet het een schok geweest zijn toen de studenten hoorden van het experiment... dat professor Susan Moller op hen wilde uitproberen. We did een study met 200 studenten... die to om 24 uur without media Ja, was de onderzoeksvraag. Zou het onze studenten lukken om 24 uur geen gebruik te maken van digitale media? Ze hadden al eens eerder geprobeerd om via enquêtes het digitale gedrag in kaart te brengen. Maar dat was niet echt een succes. We dachten dat meer narrative method... Dit onderzoek moet uitwijzen hoe studenten omgaan met media. Of liever nog, of ze die media los kunnen laten. Wie de cijfers kent, weet dat dat geen sinecure is. Facebook is de grootste met zo'n 150 miljoen gebruikers in de VS. Dat is zo'n beetje de helft. LinkedIn is de kleinste met toch nog 50 miljoen leden. Twitter. Moeilijk te becijferen, maar zo rond de 100 miljoen Twitteraars in de VS. Hoe dan ook, sociale media zijn dus niet weg te denken. Letterlijk, want wat bleek uit molers studie? Many students failed and they just bailed. Uh, some students uh, failed, noted their failures, and then went on. Uh, and some of the failures were intentional. Nogal wat studenten haalden het dus niet. Lukte het niet om 24 uur geen elektronica te gebruiken. Ook de studenten Landon en Abby deden mee. I was actually paranoid by the end of the day. I was convinced that horrible things were happening to my friends and family and I wasn't going to find out about it because my phone wasn't on. And that really surprised me because I'm that dependent that I was actually paranoid. Heftige emotie. De paranoïde angst om iets gemist te hebben. Abby zei al dat ze afhankelijk is. Maar zou ze zichzelf ook verslaafd noemen? I think so. I think I'm addicted. I would say I'm addicted to social media. Verslaafd aan Facebook, Twitter, SMS en dus wat zag professor Moller in die 24 uur Onthoudingsverschijnselen. When they reported that they were having panic attacks, they then went on to describe the panic attacks and it really did appear to be um cold turkey. Absoluut. En eigenlijk dat was een term dat was used frequently. Ontwenning en cold turkey was iets dat opviel in het relaas van de studenten. Toch was niet alles negatief, want niet telkens worden afgeleid door sms'jes of berichtjes. Dat heeft ook voordelen. I realized that I was able to fully concentrate on what people were saying. And I wasn't kind of thinking about a million different things all at once. Eindelijk een goed gesprek kunnen voeren, zegt de studenten. Haar docent zegt dat na afloop nogal wat leerlingen geschokt waren over hun verslaving. Maar niet iedereen. Other students sort of threw up their hands, uh in figurative terms, and said. Dit is nu eenmaal de wereld waarin we leven. Ook zo'n beetje de houding van Brandon. Het is niet slecht, zegt hij: deze verslaving. addiction, Met opgeladen batterijen de verslaving in bedwang houden, concludeert Brandon. Die bij het afscheid nemen met zijn rechterhand de smartphone uit de kontzak grist. Toch maar weer checken of er tijdens deze reportage geen nieuwe berichten zijn binnengekomen. Ik zie trouwens dat Ron Link al een tijdje niet meer heeft getwitterd. Dus die uh, houdt hem even stil. Voorlopig in ieder geval. Uh, zo dadelijk na het journaal van 9 uur gaan wij uh, naar het laatste nieuws uh, over Syrië. En we kijken vooruit naar vanavond. Want uh, dan stemt de Tweede Kamer, praat de Tweede Kamer over de missie naar Kunduz. Wilco Boon praat ons even bij straks.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 Dit is Radio 1.